Dit zit Van der Linde met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn bij een luchtaanval... ...zeker vier mensen om het leven gekomen. Volgens onbevestigde berichten is één van de doden... ...een functionaris van de Iraanse revolutionaire garde. In Syrië wordt de aanval toegeschreven aan Israël... Bij de luchtaanval werd een complex van enkele verdiepingen verwoest. Vorige maand werd in Damascus bij een Israëlische aanval een Iraanse generaal gedood. Iran steunt Hamas in Gaza en Hezbollah in Libanon met geld, wapens en adviseurs. Bij een brand op een kostschool in China zijn 13 mensen om het leven gekomen. Volgens een lokale nieuwsite zijn alle slachtoffers kinderen uit dezelfde klas. De brand brak uit in een slaapzaal. De oorzaak is onbekend. Bij een ongeluk op de A58 is gisteravond een dode gevallen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Volgens Rijkswaterstaat waren er twee ongelukken in korte tijd op de weg tussen Roosendaal Oost en Rukve. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Mensen die iets gezien hebben worden opgeroepen zich te melden bij de politie. De snelweg is de hele nacht en een deel van de ochtend in één rijrichting dicht geweest. Talon Griekspoor noemt zijn spel in zijn laatste wedstrijd op het Australian Open ver ondermaats. Vanochtend vroeg werd de Nederlander uitgeschakeld op het Australian Open. De Franse tennisser Arthur Cazot was met 6-3, 6-3 en 6-1 veel te sterk voor Griekspoor. Die klaagde dat hij de baan niet kon vinden. Alles was volledig off. Over zijn tegenstander zei Griekspoor, hij doet weinig fout, credits aan hem. Een verklaring voor zijn spel heeft hij niet, al noemt hij zijn voorbereiding op het toernooi dramatisch. Het weer, zonnige periode en enkele wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 1 graad in het zuiden en maximaal 4 tot 6 op de Wadden. Komende nacht opnieuw een paar graden vorst. Morgen meer bewolking, dan een beetje regen of motregen en smiddags 4 tot 9 graden.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 So long. Now I finally found someone to stand by me. Mm -hmm. We saw the writing on the walls as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise the secret. We take each other's hand, but we seem to understand the identity. I think she gets it from me. Just remember you're the one. Dat was oude uh, uur, ja, uur hits. Ja, Bill Medley en Jennifer Warnes. Dirty met. dancing, maar in Dirty een live-uitvoering, hè, Pim? Ja, dat was een mooie... Ja, dat was live, hè? Ja, mooie, Mooi nummer, ja, ja. ja. We gaan op tweede uur beginnen met Van Goedemorgen Zandvoort. Hier, Welkom, live, uh, terug uit, uh, ja, hier live uit Rabbel. Ja, hier live uit Rabbel. Het is uh, lekker druk, hè? Het Tenminste, is hartstikke zit gezellig, te gezellig te hier. De dames zitten lekker aan een kopje koffie. We gaan zo met wethouder Martijn Hendricks praten. Welkom, Martijn Hendricks. Over de aanpak van de vervuilde grond op p Zuid. We hebben nog een terugblik op de gestrande kanalen Kotter, de IJmuiden 22. Met Lisette Reker, de dochter van Rob Reker, de eigenaar. Daar heeft Karina Veren mee gesproken, een leuk gesprek geworden. En als laatste praten we nog met Chris van der Broek, die al ruim 25 jaar het schoolbasketbaltoernooi organiseert. En die krijgen we live aan de lijn. Vanuit uh, de Korver uh, Sporthal. Ja. Goed, um, welkom, Martijn. Mag ik Martijn zeggen? Ja, hè, Martijn. ja dat nou, zo ik heet wel ik. Dus het lijkt me de makkelijkste. <laughs> ja, zeg, maar zeg, maar zeg maar ik gewoon met de meneer Hendricks. Dat nee, maar niet nee. nee, dat hoeft niet. Hè. Um, we gaan praten over de vervuilde grond op uh, P Zuid. Dat is al een, een onderwerp wat al langer speelt. Hè. We in juli werd die, uh, die asbest en zware metalen ontdekt. Door een vrachtwagen die, die wat, wat, wat, grond omhoog bracht, zullen we maar zeggen. Uh, vanaf augustus is het hele terrein, uh, zeg maar, met hekken, uh, uh, is dat afgeschermd. En uh, nou ja, er is nu besloten wat er gaat gebeuren met die vervuilde grond. Misschien kun je dat eerst uitleggen, wat er gaat gebeuren. Ja, nou, wat er afgelopen tijd is gebeurd, is dat onderzocht is. Uh, eerst inderdaad in augustus onderzocht, het is uh, verontreinigd. Um, inderdaad een afdeklaag met, met puin en asbest en daaronder natuurlijk de oude vuilstort die daar... Uh, ...tientallen jaar geleden al gesloten is. Um, dus het was verontreinigd, dat bleek toen in augustus. Dus dan hebben we het dicht gezet. En sindsdien hebben we onderzocht, ja, het is, is vondreinig en wat kunnen we daar dan tegen doen? En um, daaruit zijn vier uh, scenario's gekozen, gekomen. Waarvan we als college nu voorstellen om uh, voor die laatste te kiezen. En dat is het uh, hele overloopterrein uh, af te dekken met uh, betonplaten. Uh, en daardoor heb je het afgedekt en, en ligt de verontreiniging... Uh, ja, veilig en heb je daar geen, geen last mee. Ja, maar het is misschien wel de makkelijkste oplossing, of niet? Um, en de goedkoopste? Het is in elk geval de goedkoopste. Uh, makkelijk weet ik niet, want het blijft, uh, best, het, is, het blijft ook een best wel dure operatie. Um, en best wel ingrijpend. Praat het praten over, het over is een miljoen nu, euro. He, een praat, ja. Dat gaat over 1 miljoen euro inderdaad. Die, die betonplaten. Die betonplaten. En dan okay. de, de betonplaten zelf uh, kosten natuurlijk geen miljoen. Nee, nee, maar nee, nee. het feit dat je een hele... Uh, ja, hele ingewikkelde procedures, controles en, en mensen die er verstand van hebben, die moeten erbij zijn omdat het die verontreiniging is. Het is niet zomaar ja, een verstandvlak uh, die je, uh, je bekleedt, want dat, dat zou voor een paar ton uh, klaar zijn. Ja. Um, maar doordat alle controles en procedures die erbij horen, omdat het nou eenmaal een... Um, ja, een saneringslocatie is, is dat uh, ingewikkeld. Ja, maar goed, uh, uh, er wordt mensen gevraagd om hun tuinen zeg maar, groener te maken door de beton weg te halen of tegels weg te halen. Ja. En jullie gaan dan een enorm terrein met, uh, met uh, uh, betonplaten neerleggen. Ja, dat, dat voelt heel dubbel. Ja. Uh, en tegelijkertijd is dit wel, uh, we moeten wel iets met dit terrein. Want ja, dat uh, er is gebleken, er kwam asbest naar boven. Dus we moeten het eigenlijk grofweg kunnen kiezen. En het, hier vier scenario's die allemaal redelijk duur zijn, maar die allemaal neerkomen op een bedekking. Het enige echte alternatief is dat je het helemaal afgraaft. Ja, en dat uh, En dat, dat kost helemaal tot, tot 15 miljoen uh, euro. Meen je dat nou? En dat is niet, ja. niet echt een realistische... Uh, ja, maar dat, het is niet zomaar zand wat je afvoert. Het is nee. uh, sterk verontreinigd. En het is die, die, die bovenlaag is uh, puin en, en zand en, en asbest. Maar daaronder zit tot 7 meter diep een oude vuilstort. Ja, ja, ja. Waarvan we eigenlijk... Ja, we weten dat het zwaar, uh, licht tot zwaar verontreinigd is. Um, maar wat het exact is, weet je niet. Dus dat is een nee. hele... Dat is een hele ingrijpende operatie met helemaal af te voeren. Dat is, dat is geen reële uh, optie. Maar is het nog wel een, een, een discussiepunt geweest in het college, zeg maar, om, om het wel te doen? Of het, uh, jullie zagen heel snel, we gaan dat met, met die betonplaten doen? Ja, maar eigenlijk was dat vrij ja. snel, omdat um, je heel snel kom je neer op, je moet op een vorm uh, mm -hmm. van verharding en afdekking kom je uit om het gewoon uh, veilig ja. uh, te houden. Um. En het bleek ook gelukkig uit het onderzoek dat het ook veilig genoeg is. Want je hebt ook stortlocaties waarbij er contact kan zijn met grondwater. Of waarbij er uh -huh. verplaatsingen zitten omdat het gebied is wat niet stabiel ja. is. Maar hier bleek eigenlijk vrij snel door de onderzoekers. Want het is, eigenlijk ligt het stabiel. Het ligt niet in aanraking met grondwater. Dus er is geen verspreiding van de verontreiniging. Uh, naar waar dan ook toe. Dus je kunt afdekken. Dat is eigenlijk de... ja. Maar het heeft ook een voordeel, hè? Het heeft ook een voordeel. Sowieso, uh, het feit dat het overloopterrein met beton bekleed wordt, betekent dat, je, dat we daar met beleiding gaan werken en met vaste vakken. Dus je kunt dat overloopterrein gewoon efficiënter gebruiken dan wat we nu doen. Het is nu gewoon een grasvlakte. En het wordt te parkeren. Uh, en het, het blijft eigenlijk gewoon een parkeerplaats, maar die, die gaan we beter gebruiken omdat het uh, beter ingericht wordt. Mm -hmm. En we hebben eigenlijk gezegd, als we er toch zo grootschalig bij dat PSUIT aan de slag gaan, dan moeten we meteen ook kijken naar de, de inrit van PSUIT zelf, want dit ging over het overloopterrein. Maar ook bij de inrit hebben we wel meer uh, problemen en uitdagingen uh, mm -hmm. eraan. En toen dachten we, nou, als we dan toch uh, vrij grootschalig met het project aan de slag gaan, um, dan kan dit er meteen bij. En wat we willen doen, uh, wat we de Raad nu voorstellen, is om de ingang van PSUIT. Dat zijn nu uh, twee slagbomen, geloof ik, om dat uit te wijden naar vier slagbomen, zodat je ja, met bij wijze van spreken, één, één. S morgens drie erin, s avonds drie eruit. Uh, zodat je gewoon die, die files daarvoor uh, kunt oplossen. Uh, nou, we gaan sowieso ook aan de slag met, de wc -gebouwtje, met de, uh, het wc-gebouwtje. Met het portierslosje, zeg maar kan iets kleiner. Waardoor je daar meer uh, fietsenstallingen bij kunt zetten. Dus we gaan die, die ingang uh, en het, het gebruik van PS uit eigenlijk even. Ja, opwaarderen. Op ja, en, en die kost kans pakken we er meteen uh, met Ja, mee. dat kost nog eens 370.000 euro. Dat is euro. nog eens 370.000 euro. Uh, dus ja. Totaal ben je bijna 1,4 miljoen euro kwijt. Dat is ja. ook wel een hoop geld. Hè. Dat geld dat, is er wel? Dat is een hele hoop geld. Um, en dat geld, dat, um, ja, dat, dat zal altijd een kwestie worden van zoeken, maar wat het voordeel is, is dat we uh, in de parkeerinkomsten halen we elk jaar best wel veel over. En 1,3 miljoen lijkt natuurlijk heel veel geld als je dat in één keer uitgeeft. Ja. Ik heb het niet op de bank staan en de gemeente ook niet. Um, maar dat, schrijf, dat ligt er wel voor de komende paar jaar. Dus dat schrijven ja. we af in, in, in jaren. Uh -huh. En uiteindelijk last die je dan per jaar hebt, die, dat valt relatief mee. Ja. En dat past ook wel bij de, uh, bij de parkeerinkomsten die we hebben. Ja. Daar is dat, maar er is, is nog een heel traject te gaan, hè? want de gemeenteraad moet er zich erover uitspreken. Ja. Uh, nou ja, dan krijg je beslistenstermijnen en uh, mogelijkheden ja. tot verweer en weet ik het allemaal. En daar zit je al in, in, in juni, uh, juni, juli Dan, dan ik, kom je he? richting de zomer. Ja, maar ja. En dat... is, als het een beetje tegen zit, zal het niet het hele, de hele zomer duren dan, de, de hele operatie? Nee, als het uh, be be een beetje mee zit, uh, daar kijk ik altijd liever ja. naar dan wanneer het een beetje tegen zit. Dan zijn we ergens uh, juli uh, klaar. Of ergens, dus ergens net voor ja, de zomer ja, al, zeg maar halfwege de zomer zouden we ja, klaar ja, moeten ja, zijn. Ja. Uh, ja, het liefst was ik natuurlijk al klaar geweest. Het, uh -huh. het is dat het... Uh, nou ja, ik merk in mijn portefeuille uh, dat uh, heel veel baalaanvragen zijn heel ingewikkeld en uh, duren lang. Uh, maar bij deze helemaal, omdat het natuurlijk ja, niet alleen wij gaan erover in de omgevingsdienst, maar ook de provincie, omdat het een, een asbestlocatie is en nou, milieu is natuurlijk een, een hot item. Hm. Uh, dus je kunt hier niet zomaar, uh, zomaar morgen nee. aan de slag. Het is, uh... Maar nu, nu kijken mensen uit op een grasveld hè, in de omgeving daar. En straks op een enorme betonplaats. Uh, uh, uh, ja. uh, Denk je dat de, de, de, de, de omgeving daar niet uh, iets over gaat nee, kijk, zeggen? dat, dat is het, het nadeel wat je hebt. Kijk, ik, ik ben ook. Uh, kijk, het voorstel heeft niet alleen maar voordelen. Ik noemde net een nee, aantal voordelen. Nee. Het heeft ook een heel belangrijk nadeel. En dat is dat iets wat er nu uitziet als gras. En uh, ja, ja. Uh, halfverhardingen heet dat dan officieel. Uh, dat wordt uh, helemaal hard, dus dat wordt beton. Dat, dat doet iets met de uitzaling. Uh -huh. Dat is. Uh, Tegelijkertijd, daar ontkom je eigenlijk niet aan. Want met elke van deze varianten had er een afdeklaag opgemoeten. We moeten dit afdekken, omdat het verontreinigd uh, grond is. Mm -hmm. En we hebben wel ook een, een extra, in dat extra budget, wat, wat je net uh, noemde... ...hebben we ook uh, een budget voor vergroening gevraagd. Zodat het wel, of, ofwel die berm eromheen aan kunnen kleden... ...of op het terrein zelf iets met, met bakken uh, kunnen werken. Maar dat we wel de aankleding een beetje het iets, uh, ja, het vrolijker een, een goede ziens, blijft, ja, ja, ja. ja, ja. Doet de provincie ook mee, financieel? Nee, helaas niet. Niet. Nee, dat is dat En dat is. Dat is uh, ja, dat vond ik eerst ook raar. Uh, maar wat. Um, de provincie heeft een aanpak gehad van oude stortlocaties. En toen dacht ik in van, ja, dat is bij ons niet nodig. Het zit wel goed. Uh, even heel, heel plat gezegd. Uh, en dan wij hebben toen niet meegedaan in die, in die saneringsronde. En dat betekent dat de provincie heeft dat programma gewoon. gewoon dat is gewoon klaar. Dus, uh, ja. Het is gewoon. Alle saneringslocaties zijn klaar. En het is ook niet zo dat hier op stellingsprong iets moet gebeuren. Want er is een enorm risico voor de volksgezondheid. Het is. Mm -hmm. Um, het is niet spoedeisend zoals het is. Ik Stel dat het een, een park was waar kinderen dagelijks spelen, dan is het spoedeisender. Maar dit in principe is het niet heel spoedeisend. Um, en daarmee is het, niet het, het, het, het, het hoeft dus. In die zin, um, we doen het gewoon goed. Uh, maar het is geen provinciaal beleid. Er is nog wel een speelveldje wat, voor, ja. uh, wat zeg maar verplaatst moet worden. Dat klopt, hè? Ja, we hebben nu dat, die, dat voetbalveld dat ja. daar ligt. Um, dat ligt op verharding, dus dat is, dat is eigenlijk al afge, afgedekt. Um, maar die willen we meteen verplaatsen, zodat we de, het parkeertrein weer, wat ik net al zei, het mm -hmm. parkeertrein willen we iets efficiënt indelen. En dan hoort bij dat we het voetbalveld uh, dan naar een andere punt van, uh, ook weer iets dichter naar de bewoning toe. Dus dat is ook weer, mm -hmm. denk ik, wel fijn voor de bewoners. En parkeerplaats is voor 2000 auto's, hè? In totaal dan, ja. ja dat, dat, dat ja. trekken mensen ook in, in uh, twijfel. Of dat het inderdaad 2000 zijn, klopt. Is, is dat ooit geteld? Of, uh, ja. Nou ja, het, wat dus ingewikkeld is dat op dat overloopterrein. Um, daar hebben we wel ooit een telling gehad. Um, maar ja, dat, is natuurlijk, dat gaat uit van een ideaal situatie. Dat mm -hmm. mensen daar gewoon netjes in een rijtje parkeren. Het is natuurlijk een grasveld op dit moment. Dus ja, als de, als de eerste auto hem verkeerd neerzet. Ja, dan, dan gaat we, alles uh, ja, de soep ja, in en dan, ja, dan ja, passen er nog ja. maar 200 mensen. Ja. En als alles netjes op een rijtje staat, passen er 500. En, uh, normaal nu, nu staan ze niet netjes op een rijtje, nee. maar als we daar vakker gaan maken natuurlijk wel. Mm -hmm. ja. uh, er waren wat evenementen daar ook ooit. Hè? Ik bedoel, uh, je ja. had uh, Timmerdorp, uh, dat heeft nooit gevaar opgeleverd voor kinderen. Uh, nee, daar is geen aanleiding uh, nee. voor. Omdat uh, dit is nu. Um, kijk, de, de we hebben die oude velstort, dat gaat echt 7 meter diep, die is destijds afgedekt met een, een laag zand en puin. Mm -hmm. uh, omdat men toen dacht, dat is veilig genoeg. Wat nu blijkt dat in die laag zand en puin, daar zit asbest in. Maar over die laag zand en puin ligt een laag zand en daarop parkeren we nu. Dus in principe, ook een gewone auto heeft daar niet een soort veiligheidsrisico. Nee, nee, het nee. risico zit er alleen in, stel er gaat een wat zwaardere auto, zoals die vrachtauto in ja. afgelopen juli. Dan komt die puinlaag, uh, kan naar boven komen. Of als het uh, een stevige regenbui is of weersinvloed of dat soort dingen, daar kan het naar boven komen. Het kan verplaatsen. Maar er is niet een aanleiding voor om te denken nee, dat er ooit nee. een Had uh, je een ook nog uh, vintage voor Zandvoort, hè, met, die, met, die, met die leuke Volkswagen ja. busjes en... Uh, van uh, Vaas. Dat was een, is een heel leuk evenement. Fantastisch evenement ja. Dat kan niet meer terugkomen daar. Want uh, ze kunnen die tentjes niet op, op beton bouwen. Zeg maar, of uh, neerzetten. Nee, de, de auto... Ik, ik weet dat niet overigens. Daar zullen we met hem in gesprek moeten gaan. voor uh, uh, dat evenement plaats kan. Er wordt al met hem gesproken. De, de, de, dat overigens. geloof ik meteen. Maar dat, dat zit dan weer niet in mijn portfijl. Dus nee, dat nee, weet nee, ik niet. Maar ja, uh, nee, dat geloof nee. ik meteen. Uh, kijk, de tenten zullen niet... Je kunt niet zo makkelijk een haring in beton slaan. Uh, ja. De auto's passen er dan daarentegen weer wel. En eromheen ja. zit wel nog zo. Dus er is misschien wel iets... Uh, ja. iets te regelen. Ja. Oké, okay, en, en uh, uh, ja, voor Zandvoort is het goed uh, dat, je, dat je zeg maar de zes tot acht dagen topdrukte, dat je die auto's kwijt kan natuurlijk. Hè? Want, uh... Ja, 6 tot 8 en het worden er steeds meer. Ja, nee, dat, ja, met de opwarming van de aarde. Ja. Ja. Nou, ik zou het niet zeggen met die kou nou, buiten, met, met de opwarming van de aarde, ja. maar dat bedoel ik niet eens. Ik ook gewoon het, uh, Je het ziet het gewoon trakte. dat het toerisme in Zandvoort groeit. Ja, ja, de, ja, ja, de, ja. Ja, de komende jaren verwachten we een groei van toerisme van 30 procent. Dat betekent ja. dat die 6 die ja. tot 8 dagen, we rekenen inmiddels af en toe ook met 10 tot 14. Dus dat, nee, het dat wordt steeds waar, meer. Wat ja. ik ook nog ergens las, tot voor kort konden daar ook wat campers staan op dat parkeertrein. Van inwoners van Zandvoort, zeker in de, in de winter. Hadden ze daar een plekje. Ja. Maar dat is, allemaal, dat is allemaal afgenomen, klopt dat? Of ja, niet? op het P-Zuid zelf, ja, dat is een, een tijd geleden. Ja. Uh, ja. Maar die, die mensen zitten nog steeds met het probleem dat ze hun, hun camper niet ergens kunnen parkeren. Nee, uh, in ieder geval niet op Peesuid. Nee. Uh, dus dat zal in een camperstalling uh, moeten. Ja, maar ik bedoel, zomers ook. Ik bedoel, uh, ze zijn niet uh, altijd weg, hè, die campers. Dus. Nee, kijk, we hebben, uh, hebben camperplaatsen langs de Noordboulevard ja, opgedaan. Daar zie je het? Zijn er eigenlijk te weinig. Ik zie dat het uh, daar uh, los van wat je van de uitschaling vindt, maar je ziet ook dat het ja. daarvoor en daarna, dat er mensen dat er veel meer behoefte is aan camperplaatsen uh -huh. dan, uh, dan wat er zijn. Dus we gaan het komende jaar ook aan de slag om te kijken waar ja. willen we camperplaatsen uitbreiden ja, en zo okay. ja, waar of willen we het verplaatsen? Of uh, ja, nou goed, uh, ik wil even naar het volgende punt, uh, uh, p werd ook, ook genoemd vorig jaar zomer als mogelijke locatie voor uh, opvang asielzoekers. Uh, nou, dat weet je zelf wel, want je hebt hier een avond gehad met die onbewonenden. Ja. Die vergeet ik ook, uh, <lacht> zulke niet echt snel nee, vergeten. Ik ben ook nog steeds blij dat deze microfoon het woord ja, nu wel doet. Ja. <lacht> ik ben er net overleden. <lacht> ik ik zeg, ben er ja. net ook fanja. <lacht> maar in ieder geval, uh, uh, uh, ja, die, dat was eigenlijk uh, uh, uh, de beste locatie vond het uh, college van uh, burgemeester om um die asielzoekers ja, daar laat, op te laat vangen. Laat zeggen de minst ongeschikte locatie. Ja, de uh, minste, maar, ja. maar dat, dat gingen wel jullie voor kunnen uit, hè? Uh, nu kan dat niet meer, kennelijk, denk ik, hè? met die betonplaten. En, uh... Nee, kijk, hier... Uh, de, de, de, um... Op deze locatie mogen we niks, niks bouwen of de grond in of nee, dus dat zwingen. Uh... Nee. Oké, okay, maar goed, uh, die spreidingswet die komt eraan waarschijnlijk. Hè? Volgende week wordt die waarschijnlijk aangenomen door de Eerste Kamer. Ja. Uh, dus dan is die spreidingswet er, wat er ook uh, door de gemeenteraad gezegd werd. Nou, we wachten op die spreidingswet. Nou, het wachten is afgelopen, want uh, er moet wel iets gaan gebeuren nu. Nou, de gemeenteraad heeft gezegd, we wachten... Uh, uh... Dus dat is het wel een heel ander onderwerp dan, dan, dan Pees uit. Maar, goed, nee, maar goed. Uh, en de nee, gemeenteraad de heeft gezegd, ja, en dat heeft er natuurlijk direct mee te maken. En daar, daarmee is het gemeentestandpunt: we wachten tot de spijlingswet ja. uh, er is. Ja. En waarom? Niet omdat we denken van, nou, we wachten lekker, want we hebben niks ja. beter te doen. Maar ook omdat heel veel zaken in die spijlingswet zijn onduidelijk. Ja. Ja. Ja. Uh, hoeveel zijn het er precies? Aan wat voor eisen moet dat voldoen? Uh -huh. Als je uit wilt ruilen, aan wat voor voorwaarden moet dat uh, voldoen? Dus uh, uh -huh. er was best wel veel onduidelijk. Ja. Uh, en de gemeenteraad heeft toen gezegd. Um, en toen leek het zelfs op dat hij heel snel zou komen daarnaast het kabinet nog gevallen, Maar de gemeenteraad heeft toen gezegd, we wachten totdat het helemaal duidelijk is. En zelfs als volgende week de Eerste Kamer de wet aanneemt, dan is dat nog niet duidelijk. Want de staatssecretaris moet nog een aantal besluiten nemen voordat we echt weten waar we aan ja. zijn. Ja, ja. ja nou goed, dit is natuurlijk een heel ander onderwerp dan de parkeerplaats, ja. zeg maar dat zullen we maar zeggen. Maar uh, ja, je zal er, want het is ook jouw, jouw onder onderwerp ja. ook. Hè? Dus, maar je krijgt er wel mee te maken, de komende maanden dun, waarschijnlijk toch weer... Uh, opvang asielzoekers. Waarschijnlijk wel. Ja. Maar uh, dit is weer een heel nieuw traject uh, wat je rustig afwacht. Zeg maar. We moeten eerst even afwachten waar we aan toe zijn ja, en wanneer ja, gaat die wet ja. in. Ik ben, ben ook wel benieuwd wat de kabinetsformatie uh, ja. gaat doen. Want er zitten nu vier hele andere partijen met een hele andere manier van kijken. Ja, dat, uh, aan is het waar, dat is ook waar. Uh, ja. dus... Ik zou vooral niet al te overhaaste beslissingen nemen en nee, uh, nee, nee, even afwachten nee, tot we weten nee, waar we aan toe zijn. Oké, okay. uh, nou ja, ik denk dat we het meestal wel besproken hebben. Uh, had jij nog vragen, hè? Nee, so, um, ik, ik, ik, ik ja, ben je er toch... helemaal bij. Ja, je <laughs> bent. Nou, fijn dat we dat er hebben kunnen bij. En uh, heb jij nog iets uh, dat je zegt van nou, dat wil ik nog uh, graag kwijt? Of? Nou, nee hoor. Nee. Want, uh, oh ja, en wat ik nog wil vragen, worden de omwonenden zeg maar, nog uh, geïnformeerd of uh, krijgen die nog inspraak over uh, dit? Nou ja, uiteraard is het belangrijk dat we die omwonenden goed, goed informeren ja, en meenemen. Ja. Um, dat gebeurt, de stap is eerst vragen we aan de raad het budget. Dat hebben we nu, uh, ja. zijn we nu te doen, Daar besluit de raad over in februari. En dan moeten ze nog akkoord gaan met wat ja, met, met, beton te komen. Hoor. Ja, de, precies. Dus de raad, de raad ja. stelt het budget ja. vast en kiezen ze ja. uiteindelijk wat we, wat we gaan doen. Want ja. het college heeft wel een voorstel voor de, dit scenario. Maar misschien zegt de raad nou, doe toch maar scenario twee. Ja. Uh, of we het toch maar op een andere manier? Nou, dan, uh, dan hebben we een ander plan. Ja. Uh, en naar aanleiding daarvan weten we dus ook hoe we de bonus kunnen, ja, kunnen informeren. Nou ja, goed, uh, en voor sommige dingen moeten we de bonus gewoon niet alleen informeren, maar ook gewoon met ze in gesprek gaan. Dus, ja, ja. ik zei we hebben een budget voor een beetje vergoeding. en aankleding. Nou, dat lijkt me heel goed om dat in overleg met, uh, ja. met de omwonenden te doen. Nou, het zeer ja. uitgebreide rapport is te lezen op de website van de gemeente. Hè. Ja. Uh, in februari, dus volgende maand, komt het zeg maar in de commissie en ja. dan in de gemeenteraad. En dan uh, wordt er beslist, zeg maar, hè, wat, ja, wat er gaat gebeuren. Ja. Oké, okay, nou, uh, mag ik je hartelijk danken, uh, nee, Martijn. Graag, voor graag gedaan, graag voor en, uh, ja, Graag En veel aan. succes. En veel Dankjoh. succes en ik wens je nog een heel goed weekend. Dankjewel. Oké, okay, bedankt. En we gaan weer muziek uh, uh, draaien. Ja, we gaan muziek draaien. Dat is uh, stranded, stranded van Heart. Ja. See you Ja, dat was, Goed, uh, uh, ja, wat was dat eigenlijk? Hart uh, ja, uh, uit Canada uh, mooi, kwam. Mo kwam een mooi kwam, nummer. Dat mooi, ja, natuurlijk. Eh, nou, van Even Pim. Maar mooie nummers van Pim. Die Pim, Pim Groof uh, uitzoekt, absoluut. <laughs> um, ja, we gaan weer naar Carina Car Car Car weer Helaas weer opgenomen. We hadden uh, Lisette Reker, de uh, dochter van Rob Reker, uh, de, de eigenaar de van de IJmuiden 22. De kapitein, hè? De, ja, de, de, die hier op het strand heeft gelegen tussen 22 november en... Maar wat zal het zijn? 15 december zo'n beetje, ja, dat hij uh, losgetrokken ja. werd. Um, ja, veel bekijks had uh, die boot. Ben jij toen goed bezig kijken? Uh, ja, ik ben ook wel uh, langs. Ja, ja, ja, dus, uh, nou, ja, ja, ja, er waren twee boten hier uh, op ja, de Ja, maar die andere die was snel weg. Die was snel weg. Ja. Maar dat was de, eigenlijk de redder ook weer van die genalenkotter. Ja. Maar die genadekotter heeft er lang, lang gelegen. En uiteindelijk is die uh, gelukkig weggesleept. En, uh, en dan ligt in uh, Hermuiden weer. En, en uh, uh, de dochter van, uh, van uh, Robreken, Lisette. Uh, die gaat nu met Carina veren praten over wat er allemaal uh, sindsdien gebeurd is en, en uh, over de, de Zandvoortse redders en, en, en noem maar op. Heel goed. Goedemorgen Lisette Reker. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja Lisette, jij bent uh, de dochter van uh, de schipper en eigenaar van de garnalenkotter die uh, 21 november uh, bij ons voor de kust kwam te liggen hier in Zandvoort. Dat klopt hè? Ja, klopt helemaal. Ja, en uh, kun je ons vertellen hoe dat ook alweer kwam, die bewuste dag? Nou ja, hij was aan het varen tussen de zandbanken op Garnalen, zoals altijd. En daarbij is toen een touw in zijn schroef gekomen. En daarmee is de boot onbestuurbaar geraakt en is hij daardoor op de zandbank gevaren. Ah, dus het is niet door een storm gekomen? Nee, zeker niet. Nee. Ah. En uh, ja, toen had je natuurlijk uh, gedacht, en je vader denk ik ook van... nou, dat uh, komt wel vrij snel weer goed. Of hadden jullie zoiets dus van, nou, dit gaat toch wel een groot probleem worden? Nou, over het algemeen uh, komt het altijd wel snel goed. Uh, hij heeft wel vaker een keer uh, dat hij een zandbank raakt of erop komt. Alleen, ja, nu is dat met iets meer vaart gegaan... omdat er dus een touw in de schroef is gekomen. En daardoor lag hij gewoon erg vast. Uh, de boot is wel een paar keer zelf losgekomen ook. Uh, maar ja, hij kon er niet zelfstandig afkomen. Daar had hij echt hulp bij nodig. Ja, en uh, kwamen de hulptroepen snel op gang? Ja, het, is het eerste wat je doet is een melding maken. Daarbij is de KNRM Zandvoort uh, gekomen om te helpen. En normaal gesproken redden die het inderdaad wel bij hoogtij om dan de boot uh, los te krijgen. Maar helaas uh, lag je dus nu te vast. Ja, en dan zijn de boten van de KNRM gewoon niet toereikend genoeg om hem los te krijgen. Ja, en uh, wanneer begonnen jullie een beetje te vrezen van... oh jee, dit gaat nog wel eens wat langer duren dan we hopen? Nou ja, eigenlijk uh, richting de donderdag-vrijdag. Want toen was er natuurlijk een stormopkomst. En toen hebben we uiteindelijk ook een andere sleepboot geholpen... die uh, daardoor ook op het strand uh, natuurlijk is ja. terechtgekomen. En dus die is gestrand. Ja, en dan krijg je op een gegeven moment wel een beetje uh, de zenuwen. Omdat je weet dat er een storm aankomt. Ja, en dan ligt die boot daar vast. En ja, hoe heftig gaat die storm zijn en hoeveel schade gaat die aanrichten? Ja. ja, hoeveel schade gaat die ook oplopen, inderdaad? Um... Ja. De mensen vonden het natuurlijk reuze interessant allemaal, want het had heel veel bekijks. Zijn jullie, uh, uh, en natuurlijk de media ook, die had er ook wel interesse in natuurlijk. Maar zijn jullie er constant bij gebleven? Bleven jullie in Zandvoort slapen of gingen jullie gewoon s'avonds weer naar huis? Nou ja, mijn vader is uh, de eerste paar dagen echt gewoon op de boot blijven slapen. Ja. Dus zodat hij continu op de boot was. Dat op het moment dat het dan hoogtij was. Uh, dat hij ook meteen aanwezig was. en kon anticiperen erop. om te kijken of hij de boot los kon krijgen. Oh, ja. En uiteindelijk met de storm. Uh, de vrijdag, of donderdag of vrijdagnacht was dat, geloof ik. toen moest hij er echt af. ook uh, van de KNRM. want toen werd het gewoon gevaarlijk. Uh, omdat je gewoon niet weet wat de storm gaat doen. Ja, ja inderdaad. En wordt er zee... gegaan. Nou, ja. inderdaad. En hoe snel zijn uh, andere hulptroepen dan uh, opgegaan? op dagen, want jullie hebben uh, behoorlijk wat uh, hulp gekregen vanuit het land. Ja, zeker. Nou ja, dat is uh, in eerste instantie, waar ik het net over had... is natuurlijk die, de Ocean 2 uh, geweest om um, proberen los te krijgen... Ja. Die strandde zelf ook door een touw in zijn schroef. Oh. Uh, en toen is er uiteindelijk is er, uh, ook een sleepboot gekomen. Alleen nadeel was dat er toen al zoveel storm stond... dat de boulder eigenlijk ook van de uh, boot afgetrokken werd. Dus ja, de verbinding werd daardoor verbroken. Dus die kon hem er niet uitkrijgen. Uh, nou ja, uiteindelijk is die boot natuurlijk in het, uh, in het zand gekomen... door uh, nog meer ingegraven door de storm. Ja. Dus toen was het eerst zaak dat alles leeggehaald moest worden. En ja, dan, dan werd er weer een nieuw plan werd er opgesteld. Natuurlijk met uh, andere collega-ondernemers, collega-schippers. De Katwijk 45 die kwam helpen. Ja. Uh, maar ja, die liep zelf weer ook aan de grond tijdens de vlotpoging. Ja. Omdat hij een hele diepe die, uh, ligging heeft in het water. Ja, uh, uiteindelijk, ja, iedereen komt natuurlijk snel opdagen. Alleen met alleen slepen... Red je het niet? Het nee, nee, moest ook gegraven worden. Nou, ja, daar hebben we onder andere de gebroeders Paap uit Zandvoort ons bij geholpen. En ook Bram van Talassa. Ja. Uh, die zijn eigenlijk alle dagen, eigenlijk vanaf dag één voor ons in de weer geweest om te helpen. Uh, maar ja, dat was helaas toen niet voldoende. En uh, uiteindelijk hebben wij dus inderdaad uh, uh, een aanbod gekregen. Of tenminste zijn wij natuurlijk ook op zoek gegaan naar mensen die ons verder konden helpen. En toen kwamen dus de andere partijen erbij. Dus de, de, ja, de Riemer Brons, uh, de, die heeft dat allemaal geleid. Ja. En ja, toen werd het wat groter aangepakt, natuurlijk. Ja. ja, nou goed hoor. En hoe kijk je er nou op terug dat, het zo, uh, dat jullie zo geholpen zijn? Ja, het is hartverwarmend. Het is bizar dat er uh, nog zoveel goedheid in de wereld is. Want ja, we horen natuurlijk vaak op het nieuws alleen de slechte dingen. Mm -hmm. En ja, dan dat je aan alle kanten geholpen wordt uh, door diverse partijen van mensen die je niet eens kent of nooit gesproken hebt. Ja, ja dat, dat is. Eigenlijk om te zien. Ja, want er is een drankdonatie gedaan. Er is uh, ja. twee nachten uh, zijn mensen bezig geweest om zalm te roken om er een lekker hapje bij te doen. Ja, dat zijn ook klopt, mooie inderdaad. verhalen ja. natuurlijk. Ja, ja, want wij wilden heel graag wat voor de vrijwilligers ook terug doen. En uh, ja, zo uh, kwamen we dus ook weer het, het vishuis die uh, kwam dus aan met van nou ja, wij willen graag helpen met, met uh, de zalm doneren. En we hebben inderdaad een drankdonatie, zodat we ook alle vrijwilligers weer konden bedanken voor alle hulp die ze ons hebben aangeboden. Ja, en ook alle vrijwilligers, er uh, waren ook een hele hoop die ook echt zeiden van ja, dit, dit is nergens voor nodig, weet je. We mm. hebben het met, met gedaan. Ja. Maar ja, dat is toch vanuit Oh ja. Ja. Ja. ja, want uh, daarna hebben jullie dus een rondje door de uh, Noord-Holland gemaakt... en Zuid-Holland en ja, naar Brabant. Ja, we hebben behalve Nederland geloof ik wel ja. gezien... Uh, want ja, de partijen kwamen echt uh, door heel Nederland heen. Het was echt niet alleen maar Zandvoort en Amuiden en uh, ja. omstreken. Het was echt gewoon uh, ja, ook in, in, in Puntje en in Brabant en dergelijke. Dus ja, daar zijn wij inderdaad heen gereden om de, ja, de, de zalmen en de drank, uh, drinken heen te brengen. Als bedankje voor alle hulp. Ja, super fijn. En inderdaad, wat je zegt, uh, hoe mooi dat er uh, dit soort dingen nog bestaan. Uh, het is een mooie, bijna een mooie Kerst- en nieuwjaarsgedachten. Ja, uh, absoluut. Hè? En ja. Uh, uh, ja, ik vond zelf, ik heb de beelden net weer bekeken. En uh, dan, uh, dan zie je dat ze met die kotten bezig zijn. en al die mensen die aan het kijken zijn. En we weten ook wel van kinderen van school. Uh, en de mensen in het dorp, dat ze zeiden... oh, we gaan straks weer even kijken hoor... of het nu wel lukt vandaag. En dus het werd dan een heel item natuurlijk. En uh, ja. het leek bijna een soort uh, walvis die was aangespoeld. En of die <laughs> ja, nog bijna een, wel. Ja, ja, ja, mensen leefden echt, uh, echt met ons mee. En uh, ja, dat is prachtig mooi om te zien. Dat, dat, uh, ja, dat verwacht je niet. En natuurlijk, ja, heel veel mensen hebben er ook foto's van gemaakt wat ik snap, want ja, hoe vaak ligt er nou een kotter op het strand? Ja, het gaat prachtig beelden en, uh, natuurlijk, Dus ik snap, ik snap het inderdaad helemaal. En uh, ja, het is gewoon prachtig om te zien. En nog steeds, hoor, want ja, nog steeds heb ik ook mensen... Uh, in mijn eigen winkel die, die langskomen en ook echt vragen van... nou, oh, hoe gaat het met de kotter en uh, hoe staat het ervoor? Ja. Er wordt nog steeds meegeleefd. Dat, dat is, is die al mooi. beter, hè? Ja, nou ja, we <laughs> hebben inderdaad ook onze eigen Facebookpagina aangemaakt. Dus de kotter heeft zijn eigen Facebookpagina. Ja, moet je nagaan. Zodat we ook daar updates kunnen plaatsen. Uh, zodat mensen dus nog steeds kunnen zien... Nou, wat gebeurt er en wat doen we? Uh, wat gebeurt er dus ook met al het geld wat gedoneerd is? Uh, ja, daarvoor, dat, dat willen we gewoon ook de mensen laten weten. Dat dat geld ook gewoon goed terecht komt. Juist, want wat is de vervolgschade... Ja, nee, dat is natuurlijk nog steeds niet helemaal zeker. Uh, we hebben wel de stroomgenerators gebleken dat die helaas helemaal kapot is. Dus daar zal een nieuwe generator voor moeten komen. Uh, het nadeel is dat die ook nog eens een keer zo groot is dat die niet door het luik heen past. Ja. Dus er zal ook weer een gat aan de zijkant of aan de bovenkant van de boot gemaakt moeten worden... zodat die eruit kan en dat er dus een nieuwe in kan. Nee, de motor moet nog volledig nagekeken worden, dus dat is ook nog niet helemaal zeker. Ja, en er zal wel overal heel veel. Dat nog steeds nog, ja. En er zal veel zand uh, in gezeten hebben. Ja, klopt, er hebben een hoop zand in gezeten. Dus we zijn uh, echt bezig geweest ook met reinigen, ook van de brandstoftanken. Ja. Uh, ja, om dat zand en dat zout uh, water eruit te krijgen. Ja, en um, nu zei je van ja, er is behoorlijk wat geld opgehaald voor jullie. En dat hebben jullie dan ook hard nodig. Um, is het daarmee dan klaar of loopt dit nog door? Kunnen mensen nog steeds, als ze nu horen... Hey, die, uh, die gaat, moet ook nog vervangen worden... Um, kunnen we nog iets uh, betekenen voor jullie? Ja, zeker. Nee, de doneeractie loopt ook gewoon nog steeds door. Uh, de noodaggregaat, ja, dan praat je gewoon echt al heel gauw uh, over... zeker als je een, een nieuwe aggregaat wil. Uh, geloof ik, ik vind me er niet op vast, maar rond de 8000 euro. No. Uh, ja, dat zijn best wel bedragen. Het gaat niet om een paar honderd euro. Plus dat elke dag dat er natuurlijk niet gevaren wordt... is er ook geen inkomen. Uh, mijn vader is wel elke dag keihard aan het werken, op de boot... om hem uh, natuurlijk zo snel mogelijk varen te krijgen. Maar ja, dat gaat voorlopig nog wel een paar maanden duren. Nee. Uh, dus ja, dat, dat geld is ja heel of gezegd nog steeds wel, wel nodig. Natuurlijk, er is wel een potje en er zijn wel... Uh, we hebben een hoop binnengekregen. Mm. Maar ja, we weten natuurlijk nog niet... wat we nog meer gaan tegenkomen. Ja, en uh, toen de, de kotter uh, vlot getrokken werd... zag ik uh, iemand op de boot staan in het oranje. Was dat jouw vader? Ja, klopt, dat was mijn vader. Zo, dat is wel gedurfd. En uh, ik dacht namelijk toen, hij, uh, toen ik de beelden van dichtbij zag... toen hij eenmaal leek wel aan het varen was weer... Dat het een beetje à la speelgoedbootje was. Uh, en dat er dus helemaal niemand meer op zat. Maar dat is dus niet zo. Je vader nee, was nee, daar dus wel degelijk. Ja, er zijn, uh, de, de, Twee man varen ze altijd mee. Er was dus ook twee man uh, tijdens het vlottrekken op de boot aanwezig. Uh, want ja, de, de boot wordt gesleept. Maar die uh, moet natuurlijk ook bestuurd worden. Uh, en daarbij is het ook gewoon zo dat de uh, boot had een... Uh, wat water gemaakt, uh, want hij heeft nog op de Tweede Zandbank vastgelegen. Dus daar is ook wat, uh, dat is op een filmpje, op een droomfilmpje ook te zien dat er echt wel water overheen naar binnen is gekomen, mm. zeg maar. Nou ja, dat moet ook weer uitgepompt worden... op het moment dat ze natuurlijk gewoon gaan varen. Ja. Om te voorkomen dat die veel te diep in het ja, water komt liggen. Ja. Dus ja, er zijn, uh, zijn wel degelijk mensen inderdaad... Of mijn vader en, uh, en uh, nog een manningslid op de boot aanwezig geweest... om hem naar Muiden uh, terug te krijgen. Nou, wat zal die blij geweest zijn, hè? Dat het eindelijk gelukt was. Iedereen was aan het juichen, ja, geloof ik. Dat het ja, eindelijk goed. gelukt was. En uh, nou, mocht je nou over een aantal maanden... Uh, ja, toch kunnen varen met deze... Black Jack, uh, waar komt die naam eigenlijk vandaan? Nou ja, mijn vader heeft hem al zo gekocht. dus uh, ja, Hij heette al Blackjack... Uh, toen hij hem uh, aanschafte, de boot. Uh, maar hij vindt het wel zelf... Een, uh, ja, ook wel een toepasselijke naam. Hij mm -hmm. zegt zelf al dat, ja, je kan winnen of je kan verliezen met Blackjack. Nou ja, dit keer uh, is het niet zo goed gegaan. Mm -hmm. Maar uh, ja, het is, een, het is en blijft... Een, een kleine garnalenkotter. Wat je zei, ja, een speelgoedbootje. Ja, als je hem naast een, een, een Anteos ziet liggen... naast de sleepboot of naast... Uh, de, de BR244, de andere kotter... die hem geholpen heeft... of naast de Katwijk, dan... Uh, is het is gewoon echt een heel klein bootje. Ja. Uh, maar Schattig, ja, dat is ook eigenlijk dus... een van de, de kleinste, laatste garnalenkotters. En dat is ook de reden waarom hij dus echt tussen die zandbanken vaart... om die garnalen te vangen. Juist. Dus uh, ik kan winnen en verliezen. Nou, ja. Uh, ja. Uh, gewonnen een heleboel vrienden. heleboel vriendschappen. Ja, zeker. Ja. Uh, en gewonnen hopelijk straks uh, wat meer geld nog... om uh, ook de, de rest te kunnen herstellen. En komen jullie dan even voorbij, vader, met een vlag... Van we zijn nou, dat, denk, dat denk ik haast wel, inderdaad. <laughs> ik geloof dat de boot inmiddels in Zandvoort... die werd al door veel mensen herkend. Yeah. Uh, we kregen al veel berichten van... oh, ik mis hem al aan de kust... en oh. ik zag hem altijd met zijn lampjes s'avonds varen. Dus ik denk dat hij heel snel weer opgemerkt wordt. En ja, mijn vader gaat zeker natuurlijk ook gewoon weer... voor de kust van Zandvoort uh, varen. Yeah. Uh, dus ja, ik, uh, en dat zal ook zeker waarschijnlijk wel uh, bekend worden vanuit ons wanneer. Dus dan uh, zullen we ook even zwaaien vanaf de boot. Super goed. Nou, ik uh, hoop dat het allemaal heel snel allemaal hersteld is. En uh, heel erg bedankt voor het gesprek. En uh, ja, doe je vader de groeten. Ja, zal ik zeker doen. En bedankt. Oké, okay, groetjes. Tegenzegelijk was dit Santana natuurlijk. Ja, met ja Black, Black Magic Woman. En daarvoor horen we nog Eye of the Tiger. Het zijn wel uh, oude mopjes. Van, uh, uh, Survivor, nou ja, het zijn gewoon lekkere mopjes, weet je wel. Ja, het zijn lekker zeker. Het zijn oude mopjes, mopjes, maar wel lekkere mopjes. Top goed, we mopjes. gaan alweer naar ons laatste onderwerp toe in uh, Goedemorgen voort. En als het goed is, hebben wij aan de lijn Chris van den Broek. Klopt dat? Chris? Ben ja. je er? Chris is er nog niet. Nee, Chris is even... Uh, is even weg, want, uh, denk ik. <laughs> ja, misschien moet hij spelen. Misschien nou moet kunnen. hij spelen, je weet het niet. Uh, nou, Chris is wel organisator van het schoolbasketbaltoernooi. Want ik wou eigenlijk zeggen, de techniek staat voor niks. We hebben hem aan de lijn uit de Corvaal. Maar. Is het er niet zo ver? Ja, maar we gaan hem misschien nog even. Uh, opnieuw even terugbellen. Bellen. Ja, het is Heb je er vroeger naar nou meegedaan? Nee, nee, nee. Wel uh, aan het voetbaltoernooi? Ook niet. Nee, je ik was, was een was. Nee, maar ik uh, deed heel even mee. En dan werd, werd er altijd vriendelijk gevraagd of ik naar huis wilde. En, en <laughs> nu wisselig, hè? Ja. Nee, ik ben. Ja? Nee, nou, ik zat altijd op het circuit. Ja, altijd op het circuit en nooit, nee uh, nooit sporten. En wij wonen natuurlijk op de Verlinderweg tegenover de ja. voetbal, uh, ja. het voetbalveld. Uh -huh. En dan zag ik dat en denk oh wat een narigheid. En ja, ik heb, er niet meer. En dan mee mee. hekel aan kou en ja. dan, uh, ja, dan doe ja. je al heel snel niet meer uh -huh. mee. Dus okay. uh, wat dat betreft, alle sporten zijn mij nee, een, een beetje om te gaan. Maar niet... uh, tegenwoordig wel. Ja. Ik sport heel veel. Ja, sport, maar dat is individueel. Niet in teamsport, hè? Want nee, nee, het is dan nee maar je gewoon nee, nee, nee, in de sportschool. En als het goed is, Chris, zit je aan de lijn? Aan de lijn. Oh, lukt het niet? Oh, we gaan het nog een keer proberen. En hij, Chris organiseert het toernooi al meer dan twintig jaar. Ja, dat, uh, ja al twee, drieëntwintig jaar of zo. Ja. En, uh, en jij, bent, er... jij bent een grote basketbalfan, hè? Nou, nee, dat is niet waar. Nee, nee? Nee, nee, nee. Oh, ik. Uh, ik ben Wat, meer van het golf en het tennis en het voetballen natuurlijk. Ja, en, en dat heb je allemaal zelf gedaan ook. Voetbal heb ik zelf gedaan, inderdaad. Golven doe ik nog af uh, en toe. Uh, tenminste, een poging toe. Tot, zeg maar. Maar ja. Uh, ja uh, en wel, welke handicap heb je dan? Nou, waar, waar moet ik beginnen? <laughs> nou, ben je handicap? Maar, nee, ik heb handicap 25, 26 of zo. Nou, redelijk. Ja, Dat is dus, ja, een dus nou, netjes. Echt, uh, dat is een daar kom, je, daar kom je ver mee in de sport. Nee, nee, dat begrijp ik. Maar dat nee, is ook nee, niet de bedoeling. Af en toe sla ik een balletje. En, uh, ja. en uh, af en toe is hij goed. En af en toe, meestal is hij ja. mis. Maar, uh, of mis, dan, dan gaat hij een paar meter vooruit. Maar voetballen doe je niet meer? Nee, voetballen niet meer. Nee, nee. nee helaas niet. En, maar, uh, ik was altijd keeper. Oh, okay. Ja, ik was keeper altijd. Ja, dat uh, gereden achter die bal. <laughs> dat voelde ik ook niks. Maar, nee, dat af begrijp ik Hier bal. in Zandvoort? Ik heb bij uh, TCB gevoetbald vroeger ik TCB? heb nog... TCB, de voor boys op de okay. Kermbeweg. Ken je die niet, TCB? Nee, nee. Ja, je hebt Zandvoort-Meel. Je wist ook niet dat er hier getennis werd. Nou, dat vind ik helemaal... Nee, uh, maar als je, niet, uh, als je sport niet volgt, Hans... Nee, dat ben ik met je eens. Dan, dan uh... uh... Goedemorgen met Chris. Ja, ja dat is, is Chris. Chris. Goedemorgen, Chris. He, he. Ja, het duurde even. Ik wou net zeggen, ja. de techniek staat voor niks, maar uh, dat uh, ging even niet op. Uh, ja, dat van de ik de ja, Chris ja. van der Broek is maar. We hebben je in de uitzending. We hebben nog een paar minuten, geen probleem. Kijk. Chris, uh, welkom in de uitzending. Want uh, jij ja. weet alles van het schoolbasketbaltoernooi. Dat klopt hè? Uh -huh. en dat is ja, dat klopt. Is op dit moment aan de gang. Dat klopt hè? Dat is op, ja, dat is op dit moment bezig. We zijn uh, om 11 uur begonnen. Ja. Oh. En uh, nou ja, er zijn de eerste drie, vier wedstrijden zijn nu gespeeld. En uh, nou ja, we gaan door tot uh, de laatste wedstrijden. Die zijn om tien voor half drie. Okay, dus mensen... dus uh, de mensen die nog willen komen kijken, die zijn van harte welkom. welkom in de Hoela korte -korte -korte -korte -korte. Ja. Hoe lang duurt één wedstrijd? Eén wedstrijd duurt vijftien minuten. Okay. En we hebben een pauze van vijf minuten. En dan uh, nou, we gaan de volgende wedstrijden beginnen. En alle scholen doen mee, Chris, dit uh, jaar? Ja. In zoverre, alle scholen doen mee. Behalve de meisjes van de Mariaschool, die zijn er niet. En de ONS heeft wel twee jongens maar één meisjesteam. Dus we hebben maar drie scholen voor de meisjes. En die spelen dus gewoon twee keer tegen elkaar. Dat ze dus wel gewoon vier wedstrijden kunnen spelen, zoals de jongens. Maar dan sta je altijd op het podium, hè? als je ze met drie zijn. Ja, daarom. Chris, jij organiseert dat toernooi al heel lang, hè? Klopt, hè? Ja. Ik, ja, ik denk dat het de zes 27e keer is dat ik het inderdaad dat, organiseer. Oh. Ja, ja. Nou, ja, ja. Nou, het is een aantal jaren niet geweest, hè, maar dat komt ook, kom ook natuurlijk door de... Ja, dat uh, komt door de coronatijd, ja, hè. Inderdaad. Ja, inderdaad. En, en vorig jaar was het ook, of niet? Ja, hè? Vorig jaar was er ook. Ja, ik geloof ja, ja. dat vorig jaar de eerste keer waar je was na de coronatijd. Ja, ja. inderdaad, dat klopt. Ja. En uh, ja. altijd in de al in de laatste jaren natuurlijk. In de maar, ja, ja, die, die, die oude sport had ook nog meegemaakt dan? Uh... Ja, ja, inderdaad. Dan weet ik niet meer of ik daar ook of... Nee, was. Maar het is natuurlijk begonnen in de Pelicanen al, inderdaad. Ja. En, en jij, dus. jij bent ook lid van, uh, van de Lions, zeg maar. Hè? De Lions ja, ik ben uh, lid van de Lions, want ik fluit ook uh, wedstrijden voor de Lions, uh, de basketbalwedstrijden. Oh, ja, en ja. ik heb het al met een blauwe maandag heb ik het nog geprobeerd te basketballen, maar dat gaat me niet lukken. Ik krijg die bal niet in het netje. Oh, ja, dus dan, dan nee, nou daar kunnen we beter mee stoppen, Chris. Ja, me. daarom. Ja, nou, nou, nou, kijk, Lions, van ja, we ja. hebben we een klein voorgesprekje gehad. En jij vertelde dat ja. uh, de, de opzet zoals die nu is met die scholen, dat, dat gaat veranderen. Of tenminste, de scholen ja, willen het. De, de, de, ja, de, de, de scholen die willen dus meer in kliniekvorm gaan werken. En dan tevens ook de groepen uh, 4, 5 en 6 erbij... Nou ja, een, een, een basketbaltoernooi met de groepen 4, 5 en 6 erbij, dat wordt een beetje een moeilijke zaak. Ja, ja. En uh, ja, nou ja, de docenten die, uh, die, die willen daar een klein beetje van af. En ja, er zijn ook ouders die uh, ja, er ook niet helemaal mee eens zijn. Het competitieverband willen ze dus ook een beetje eruit trekken. Maar ja, aan de andere kant denk ik, ja, als je ergens aan begint in een toernooi, dan wil je toch graag winnen. En op de eerste plaats zijn. Dat lijkt me maar, wel Dat, ja. waarom is, dat dan... is tenminste mijn, uh, mijn insteek. Ja. Maar ja. Waarom is dat lastig uh, als die groepen erbij komen? Nou ja, kijk, we, we spelen op een, op een zaterdag. En uh, ja, dan, dan, dan red je niet op één zaterdag. Dan zou je dus meerdere zaterdagen moeten doen. Ah, okay. Nou, en, ik begrijp dat één zaterdag al een probleem is voor de velen. Ja. Nou, we dan, dan gaan spreiden over twee zaterdagen. Dan wordt helemaal een probleem. Ja. Plus dat we natuurlijk ook de, de, de hal moeten huren. He, dat, moet, moet, dat komt er ook nog bij. Wordt het dan met, dus, betaald door de gemeente of niet? Of is dat nee, nee, nee. Oh. We hadden, ooit hebben we subsidie gehad. Onder andere ook van Cirque Sandvoort. Maar ja, ik heb het begrepen van het bestuur dat die dus daarmee is gestopt. Oh, ja. En uh, men is wel bezig bij de gemeente, maar dat, dat wil nog niet echt kloppen, geloof ik. Maar wie, betaal, dus, wie betaalt dit dan? Nou uh, ja, dan, uh, dan wordt het toch uh, door de vereniging betaald. Ja, maar de, dus, de vereniging ja. is ook. Uh, ik wil niet zeggen weinig geld. Maar ja, ze zullen dit. Uh, dat is toch lastig allemaal, toch? Ja, uh, het, het, het is het geld bij elkaar zoeken. Ja, Daar komt het ja, op neer. Ja, maar, dus. zie, maar zie jij Chris dat het uh, nu de laatste keer is dat jij dat gaat doen? Nou, ik, uh, ik moet je eerlijk zeggen, als ik zo zie hoe enthousiast ze allemaal weer zijn en alles, dan denk ik van... Jongens, waarom stoppen jullie er nou ja, mee? Want ja, nogmaals, uh, het, het toernooi begint om 11 uur. Ja. Ik ben hier meestal zo rond kwart over tien, en om tien uur staan er al een hoop kinderen voor de deur te wachten om naar binnen te gaan. Ja, dat is de ja, waar, waar, waar, ja. waar praten we over. Ja, ik, ja, waarom, waarom stop ik er dan? Een... Ja, dat nee? competitie-element, is, uh, is dat nieuw dat, uh, dat mensen daar... Nee zo hoor, dat doen? is het. Dat is al vanaf... Nee, dat nee, nee, begrijp ik, maar ik bedoel dat mensen er een beetje moeilijk over gaan doen. Dat er een competitieelement element ja, in, mensen, in zit. Ja, ja. ze willen. Ja, ze willen dat er een beetje uitvallen, ja. ja. Waarom? Ik, uh, het is mijn raadsel. Ja, ik, is, ik zou het, niet jammer, uh, het is toch belangrijk dat die, dat, dat, die, dat die kinderen sporten. Dus uh, uiteindelijk ja. is het alleen is maar een goed, goed verhaal. Ja, natuurlijk. En uh, nogmaals gezegd, als je, als je hoort en ziet hoe ja. enthousiast ze zijn, het is, het, is, ja. Ja, het is fantastisch. En uh, Ik vind het hartstikke leuk om te doen en ik doe het met plezier. Ja, dus ja. ja maar ik begreep ook wel dat het schoolvoetbaltoernooi ook al lastiger wordt. Zeg maar, nee. Ja, dat gaat uh, dit jaar nog wel door, maar of dat ook uh, ja. de laatste keer is, ja. nou, dat, dat denk ik wel. Dat ik denk wel. dat ze daar inderdaad... Uh, ja, want... ook de laatste keer gaan, gaan zou, doen. Dat zou ja. wel heel jammer zijn natuurlijk. Hè? Want, uh... Ja, want ja, het is natuurlijk al jaren, want ik, god, ik spreek best mensen die zeiden ja, ik heb vroeger ook meegedaan met ja, schoolbasketbal nee. en blablabla. Ja. Bla, bla. Ze nou, ja. Zeker schoolvoetbal, school, ik bedoel... Uh... Ja, maar nou, ik, ik denk dat jij er ook wel mee hebt gedaan nou, dat als dat met schoolbasketbal. School, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Nou, basketbal weet ik eigenlijk yes. niet, maar voetbal zeker, ja. ja. Nou ja, voetbal zeker, ja, ja. dat ook. Dus. Uh, maar ja, ik, was, ik, was, ja. ik, ik was net als jij eigenlijk niet zo goed in dat uh... Nee, netje gooien, <laughs> nee hij is ook een voetballer. Hè? En ja. het is ook een grote net. Het gaat wat makkelijker. Nee, ja. nee, dat is ook waar. Daar ben ik een je. Ja, maar goed, ja. de kinderen hebben allemaal veel plezier, neem ik aan. Ja. En, uh, ja. en het, het, het de... landbrengen, het loopt goed. Dus er uh, is geen probleem. Ja, en mensen kunnen dus ja. uh, rond half ja, drie kunnen finale komen, en dan komen kijken. Komen ja. kijken. Ja. Nou, leuk ja. dat jullie dat, uh, op uh, dit, dit, dit moment nog steeds organiseren. En ik hoop uh, nou, ja. dat. Uh, ik doe het met plezier. Hartstikke goed uh, bedankt, okay. Chris. En uh, nog wel heel veel plezier vandaag. Ja, dankjewel. En en u keten, u wel. Okay, okay, goed, dankjewel. Oké, dankjewel. hetzelfde. Hoi, doei. Doei. doei. Nou, dat was hem. Uh, ja, dat vandaag, was hem ja. inderdaad. Uh, en, we hebben woensdag weer uh, schoolradio. Wat, wat denk je naar school nou? Schoolradio? Nou, we hebben afgelopen woensdag de eerste keer gedaan met de schoolradio. En dat was een ja. hele, hele leuke absolute, uitzending. Ja. Die absolute. hadden allerlei. En we krijgen als het goed is woensdag, de Oké. Okay. Om twee nou. uur op heel, ZFM Radio. Helemaal leuk. Jongens luisteren. Ja. En uh, nou ja, wat, wat ons betreft, hartelijk dank ja, voor het. Hartelijk dank voor het luisteren je en vanuit en, een heel goed weekend. En een goed weekend. Okay. En de laatste muziek is van uh, Jethro Tool. Jethro. Het nummer Boer E. Ja. En we hebben Boer A, boer ja. C. En boer nou C, dan, C, dan, dan kan je verder gaan. Dan. En dan kom je uiteindelijk uit bij Boer E. Ja.